I read run, if you will, to the top of the hill. Open your arms, Bonnie Jean, till the sheep in the valley sun comes a-singing I'll still be waiting for Jean Jean Roses are red And all of the leaves have gone green While the hills are ablaze with the moon yellow haze come into my arms Bonnie Jean Jean Jean Jean you're young and alive Come out of your half dream dream and run. If you will to the top of the hill come into my arms Bonnie We begonnen het uur in de jaren 60 met Oliver en Gene. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 31 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond vepen onder jongeren en wat ouders moeten weten. Stichting IQ Plus voor hoogbegaafde mensen...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 Dat was even wat muzikaal talent bij elkaar. George Michael en Where or When It's Alright With Me en daarvoor Stilly Dan en Hey 19. Ons eerste onderwerp vanavond. Steeds meer jongeren gebruiken een veep. Mondhygiënist Tane Baas ziet in haar werk steeds vaker de gevolgen en wil ouders bewust maken van de risico's. Ze is bij Herman de Bruin. Tane, welkom. Dank u wel. Uh, Vepen, dat heeft met roken te maken, maar het is weer anders dan sigaretten. Hè? Klopt. Uh, Vepen is eigenlijk re relatief uh, nieuw, zeker onder de jongeren. Ik denk dat dit jaren geleden is het op de markt gebracht... eigenlijk om mensen uh, te laten stoppen met roken. En uiteindelijk kwam dat niet helemaal goed op de markt. Dus mensen gingen toch weer door met de gewone sigaret. Ja. Uiteindelijk is de tabaksindustrie wel heel erg lang op zoek geweest... naar een ander product... Um, waar um, veel nicotine in zit. Zodat ze um, vooral de verslaving. Dus eigenlijk dat je klant blijft voor het leven. Dat is iets wat ze graag op de markt wilden brengen. En zo is de vape ontstaan. Um, en dit zie je nu eigenlijk veel terugkomen bij de jongere doelgroep. Dus echt de 12-, 13-jarigen ja. die al beginnen met vapen. Je vindt het alarmerend. Zeker. Je hebt daar iets mee? Je hebt iets met gebitten, hè? Ja, ik ben mondhygiënist. Ja. Al uh, ruim 17 jaar nu. En uh, ik heb zelf een tweeling in de, in de doelgroep. Die zijn nu 13 jaar. En vandaar dat er een cursus op mijn pad kwam. Eigenlijk wat vepen. Ja, hoe groot dit nu eigenlijk is onder de jeugd. Dat ik dacht, nou daar wil ik eigenlijk wel meer van weten. Ja. Was dat verrassend? Ja, zeker. Onthullend? Ja. ja, ik hoorde daar wel, zeker als ouder. Dus niet alleen als montigenist. Want mm -hmm. als montigenist weet ik natuurlijk wel wat roken en wat nicotine ja, doet precies. op het gebied. Ja. Uh, maar zeker ook als ouder. Dat er, nou, op die le jonge leeftijd uh, eigenlijk al kinderen geronseld worden... als het ware om verslaafd te raken aan nicotine. En dat vond ik wel heel heftig om, uh, om zo ja, echt van artsen te horen. Ja, want je stelt ook dat vepen uh, schadelijker is dan roken zelf eigenlijk nog. Ja, eigenlijk is het zo dat in een veep... Uh, dat is gelijk aan twee pakjes sigaretten... Uh, zit er er zeg maar in één veep. Mm -hmm. En dat de jeugd heeft helemaal niet door... dat ze met de nicotineproducten aan de slag gaan. Uh, en zien dit dus meer als een soort leuk en proberen zoveel mogelijk uh, stoom te blazen. Dus dat vinden ze vooral ja. grappig. Ze Zij zijn helemaal niet bewust van dat hier nicotine in zit... en dat het zo slecht is. Het is meer een speeltje. Het is meer een speeltje, zeker. Ja, ja, ja. want ik zag ook staan, dat je zei, daar was je zelf ook verbaasd over... dat er spelletjes zijn op dat apparaat. Ja, en dit was dus voor mij ook helemaal ja. nieuw. Uh, dat er dus inderdaad veep zijn waar spelletjes op zitten... Uh, zodat kinderen zoveel... Puffs uh, noem je dat dus. is dus zoveel haaltjes ja. moeten nemen om door te mogen naar het volgende level. Ja, ja dat zijn van die computerspelletjes. Dan ja. de, die je dan, uh, alles om meer te laten vepen. Wat uh, zou je daartegen kunnen doen? Je, je bent er ontrutst over. Bent, ja... Um, en je zegt uh, ja, wat ouders moeten weten. Kan je ouders vertellen wat ze moeten weten dan? Ja, ik denk zelf, als ik naar mezelf kijk, dat uh, je er eigenlijk, tenminste, ik ging er eigenlijk vanuit dat het op die leeftijd nog niet zo heel erg speelde. Uh, dus ik denk zeker voor ouders verdiep je in het onderwerp, weet wat er speelt en dat dit soms zelfs al op de basisschool uh, gebeurt. En praat er open en eerlijk over. Mm -hmm. uh, dus ga meer naast je kind staan dan tegenover je kind. En leg ook uit dat de tabaksindustrie probeert echt de kinderen verslaafd te maken. Dus ja, ja ik zou eerder als ouder je, je angst en je boosheid uitspreken over die industrie dan uh, ja, boos te worden tegen het kind. Denk je dat je die strijd gaat winnen? Want het is een beetje een strijd van David tegen Goliath, volgens mij, als je naar de grote tabaksindustrie kijkt. Dat denk ik ook zeker. Maar ik denk wel, als we ons daar met z'n allen hard voor maken en dat dit meer uh, ook duidelijk is onder de ouders. Ik heb toch ook nog best wel wat ouders die denken inderdaad dat een veep minder schadelijk is dan een sigaret. Dus dat ze zoiets hebben van, nou, als mijn kind dan in ieder geval maar veept ja. en geen sigaret gebruikt. Ja. Terwijl dat de dosis van nicotine veel hoger is eigenlijk dan in... Uh, in een sigaret. Ja, omdat we met Vepen in de tijd begonnen zijn. Van nou, dat is dat alternatief voor een sigaret. Klopt. Ja. Dat is dus helemaal niet zo. Nee. nee. nee. Uh, mensen die daar meer over willen weten, ja, we moeten mensen duidelijk maken, informatie geven. Waar kunnen ze terecht? Ja, de nou, website, neem ik aan. Ja, het is inderdaad uh, www.vapenjoukeuze.nl. Uh, en ik stop nu. Heb je ook nog.nl of we quit. Uh, uh -huh. En zeker. Nou ja, ga naar de mondhygiënist, naar de tandarts, naar de huisarts. Mochten er vragen zijn, er zijn zoveel hulpverleners die daarbij kunnen helpen. Duidelijk hoe dat allemaal zit, en als mondhygiënist ben je daar druk mee bezig om te zorgen dat kinderen een mooi gebit houden. Dankjewel voor het gesprek, Tanebaas, Baas, over de ervaringen met het vepen. the king.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 my Motown time love you your love. Lionel Richie hoorde je met Do It To Me One More Time... en daarvoor Eva uit Frankrijk en L'homme blanc dans l'église noire. Zometeen, Stichting IQ Plus zet zich in voor mensen met hoogbegaafdheid. Maar eerst zijn hier nog Justin Hayward en John Lodge... en Who Are You Now? This crazy island a familiar stranger sleeps so far away, wonder in the eyes of children, and the smile of fortune helps them your fate today. Justin Hayward en John Lodge. Hun projectje heette Blue Jays en daarvan hoorde je Who Are You Now? Ons volgende onderwerp. Mensen met hoogbegaafdheid en hun omgeving kunnen terecht bij Stichting IQ. Ella de Munnik is bij Herman de Bruin. Ella, welkom. Ja, dankjewel. Ik zie hier staan van de redactie dat je brugfunctionaris bent. Heeft dat met een IQ te maken? Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, ik uh, kan misschien wel even kort vertellen. Brugfunctionaris is een functie die onlangs nieuw is geïntroduceerd uh, in Nederland op scholen. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk uh, kortweg zorgen voor gelijke kansen van ieder kind... En dat doen we door middel van het contact met ouders, uh, school en de wijk. Okay. En centraal staat ja. het kind. IQ plus, dat heeft met hoogbegaafdheid te maken. Dat denken wij altijd aan scholen. Ja. Maar hoogbegaafdheid in de zorg is weer een ander aspect dus. Ja, klopt. Of nou ja, tenminste uh, hoogbegaafdheid komt gewoon voor bij uh, eigenlijk ieder mens. Hè? Mm -hmm. Dus dat is van uh, kleine peuter of tenminste eigenlijk al gewoon als baby zijnde tot aan de senioren. Dus het komt eigenlijk op alle vlakken terug. En uh, je merkt eigenlijk dat in eerste instantie... er altijd snel gedacht wordt aan het kind. Ja. En dat daar ook de hulpverlening of de, vr de vragen over komen. Ja, maar ja. kinderen worden ouder. Precies. En die blijven hoogbegaafd. Ja, inderdaad. Ja. Uh, dat kan soms lastig zijn, heb ik wel eens begrepen. Ja, Hoogbegaafdheid. Ja. Uh, er zijn best wel wat misvattingen over hoogbegaafdheid. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat... Uh, mensen denken van, uh, dat is iemand die uh, universitair geschoold is... Uh, mm -hmm. heel succesvol, allemaal tienen haalt op school... en alles loopt op rolletjes. Dat kan ook. Ja. Maar daarnaast uh, zijn er ook uh, kinderen en volwassenen... die wellicht niet mee kunnen komen... doordat de omgeving niet op hen afgesteld is. En dan bedoel ik mee dat bijvoorbeeld... kinderen denken, uh, gaan onderpresteren op school. Ze komen bijvoorbeeld op de kleuterschool en denken... oh, nu gaat het beginnen, nu ga ik leren lezen. Ja, en dan blijkt het een heel ander verhaal te zijn. Hè? Dat ze lekker in de poppenhoek gaan spelen. En uh, ja, dat ze ja. het idee eigenlijk anders hadden als ja. kind al. Raken ze dat kind daardoor, kan ze verward raken daardoor? Ja, kan verward raken. Ja. Het, het kan um, boos worden, hè? dat het emotioneel uh, problemen krijgt. Het kan bijvoorbeeld zich ook gaan aanpassen aan andere kinderen... Bijvoorbeeld een kind kan best wel goed kleuren en ziet bij de, uh, aan zijn tafeltje met drie andere kleuters dat er gekrast wordt. En dat een kind denkt, oh, laat ik dat ook maar doen, want dat is misschien gewoon. Ja, ja, ja. ja. Dat soort dingen allemaal. Ja. En daar, de stichting UQ+, die helpt daarbij ouders met name? Of wat moet ik me daarvoor voorstellen? Wat is de doelstelling? Uh, de doelstelling is eigenlijk iedereen die vragen heeft op het gebied van uh, hoogbegaafdheid kan bij ons terecht. Uh -huh. uh, en dat uh, in eerste instantie uh, zijn we in het leven geroepen met name de... Vragen rondom een kind, maar in de, uh, de loop der jaren zijn we eigenlijk uitgegroeid tot vragen voor iedereen. Hè? Dus al heb je vragen over je kleuter, je peuter, nee, vragen over de ja. tieners, de volwassenen of senioren. Je kunt altijd bij ons terecht en wij verwijzen dan uh, of door of we gaan zelf kijken wat we met de vraag kunnen. Dus zei net over die zorg. Daar komt het dus ook voor. Ja, mensen worden ouder, kinderen ja. worden ouder. Dus ja. hoe gaat dat dan natuurlijk? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn dat... Um, um, we hebben bijvoorbeeld ook wel eens voorlichting gegeven bij een uh, GGZ. Hè? Mensen die uh, begeleiding geven aan mensen die in het GGZ zitten. Mm -hmm. En daar uh, was eigenlijk ook wel gewoon een vertekend beeld over hoogbegaafdheid. Hè? Daar was ook, wat ik eigenlijk net aan het begin zei... Dat mensen dachten van oh het zijn allemaal mensen die succesvol zijn, ja. aan het werk ja. zijn, lekker verdienen en op hoge functies zitten. Uh, maar doordat wij eigenlijk een, een voorlichting gaven over van het herkennen en signaleren van hoogbegaafdheid in de praktijk. Dus in dit geval dan in de zorg of op de werkvloer. Hè, dat is eigenlijk wat het uh, met al zegt. Ja, waren de professionals eigenlijk wel... Helemaal verbaasd en uh, onder de indruk van hetgeen ze gehoord hadden, en dat ze ook zeiden: Oh, maar ik moet nu denken aan iemand die ik begeleid, ja, ja. Uh, waarvan ik denk, hé, hey, ik zie nu bepaalde signalen, ja. dat zou wel eens hoogbegaafdheid kunnen zijn. Ja, zo wordt het dus duidelijk wat hoogbegaafdheid is en hoe je daarmee om moet gaan. Precies, ja. ja. ja. Als mensen daar meer over willen weten... hoe kunnen die handvatten bij hun komen... door de sociale media te bekijken, denk ik? Zeker. We zijn actief uh, op LinkedIn, op uh, Facebook, uh, op Instagram. Uiteraard kan het ook gewoon via de website uh, www.stichtingiqplus.nl... waar informatie gevonden kan worden. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat even de... Ja. Is het Stichting IQ Plus? Stichting IQ Plus. Dat moet je even intoetsen en dan kom je er wel, denk ja, ik. Ja, zeker. Ja. Een mooie uh, initiatief van allemaal vrijwilligers, dat zei ja, je al. Dus klopt. dat is uh, ook heel mooi natuurlijk dat die uh, zulke mensen willen helpen. Ja. ja. Dankjewel voor het gesprek. Ella de Munich. Liefste Als een liedje over jou gaat geloof je dan dat het over jou gaat en dat niemand anders kan zeg het gaat over been at Liris, yeah.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 What's so we're meant for more? And nothing stays the same. Gardney. hij mag inmiddels 83 jaar zijn, maar dat verhindert hem niet om nog een album te maken. The Boys of Dungeon Lane is net uit van hem. En je hoorde daarvan Days We Left Behind. En daarvoor Claudia de Brij. En altijd jij. Zometeen. Faces of Rotterdam. Maar eerst is hier John Denver en Darcy Farrow. Touch was as soft as a bed of goose down. Her. Eyes the hearts of us. Aan de onzevende jaren zeventig, samen met John Denver en Darcy Farrow. Ons volgende onderwerp. Vanuit zijn liefde voor Rotterdam ontstond bij Robert Chalondo het idee voor Faces of Rotterdam. Een project waarin hij alle 170 plus nationaliteiten van de stad portretteert en interviewt. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin. Robert, welkom. Hallo. Ja, Faces of Rotterdam, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik denk dat het over gezichten gaat, want je bent ook fotograaf, hè? Ik ben fotograaf, dat klopt. Ja, ja. Ja, Faces of Rotterdam, dat is een project wat ik ben opgestart in 2023 alweer. Mm -hmm. Ik kwam een artikel tegen over de 174 nationaliteiten van Rotterdam. Ja. En ik dacht van, wow, dat is eigenlijk best wel veel. Bijna de hele wereld woont hier. En ik was eigenlijk nieuwsgierig naar wie zijn die mensen... Hoe zien ze eruit? En wat doen ze hier? Hoe komen ze hier? Als je die allemaal wilt fotograferen, is er wel wat te doen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik heb er nu 164 gehad. Okay. Die zijn allemaal in mijn studio geweest. Een paar heb ik ook uh, op locatie uh, bezocht. Mm -hmm. Ik ben nu bezig met de laatste te vinden. Ja. ja, want te vinden, zeg je terecht, hoe vind je die mensen? Ja, ze lopen rond in Rotterdam, maar dan moet je klopt. ze nog aanspreken? Of hoe, hoe heb je dat aangepakt? Ja, eigenlijk in fases. De eerste fase is als je kijkt van die ken ik... Mm -hmm. Uit mijn omgeving. Uh, van, uh, via vrienden, via familie, via de buren, via de sportschool, via de winkels die je bezoekt. Dan is de tweede stap om te kijken van, om buiten je cirkels te gaan. Dus eigenlijk naar uh, plekken te gaan waar je eigenlijk niet komt. Ja, Vrouw, ja. Mensenhuizen, ja. Um, via mensenhuizen, via heel veel. Via geprofetteerden ook. En van sommige landen zijn er maar een paar... Misschien één of twee die in Rotterdam wonen, zoals mensen uit Andorra of San Marino. Maar die heb je dus allemaal kunnen vinden. En zijn die, die foto's, die portretten dan ergens te zien? Ja, ze zijn nu te zien op de website, ook met hun verhalen, fezensofrotterdam.nl. Ja, want er zitten ook, het is niet alleen foto, maar je hebt ook interviews gehouden. Hè? Ja, klopt, ik heb ze allemaal geïnterviewd. Mm -hmm. En de vraag, de belangrijkste vraag is eigenlijk: van, hoe ben je hier terecht gekomen en waarom Rotterdam? Ja, en wat vind je van, uh, van Rotterdam en ja. wat is jouw tip voor nieuwe Rotterdammers? Oké, okay, ja. komen daar verrassende uh, uh, uitspraken <laughs> uit? Nou, weet je wat ik zeg? Wat ik, wat ik, ik vraag altijd van wat, uh, wat ze leuk vinden aan Rotterdam of aan Nederland. En wat ik vaak hoor is: wat nog wennen is, is de broodmaaltijd. Oh, de ontbijten dan? Ja, uh? nou, de boterham met kaars, voor de leuke. Oh, dat, ja dat, ja, dat ja. Ja, ja, dat zijn ze niet gewend. Dan zijn niet, nee, niet, niet, niet, niet elk land is dat gewend. In sommige landen wordt gewoon altijd warm gegeten. Van nog meer, de directheid vinden ze wel, vinden de meeste mensen wel leuk. dat mm -hmm. hebben ze ook uh, omarmd en zelf dat doen ze nu zelf ook. Dus dat ze wat directer zijn tegen hun omgeving. Wat tip die vaak gegeven wordt, ook voor nieuwkomers, is dat uh, dat vaak gezegd wordt: van uh, wees op tijd met het zoeken van een huis. Yeah. Maar ook van uh, wees ook bereid om de taal te leren. Dat is heel belangrijk, denk ik. Dat is heel belangrijk. En ja. dat is wat uh, bijna iedereen ook zegt. Hoor, van uh, joh, je, je moet gewoon op de taal leren. Ja. Ben je expert, ook al praten ze Engels bij jou op het werk of op school. Leer in ieder geval de basis. En dat vind ik eigenlijk wel mooi dat uh, dat, dat uh, gezegd wordt. Ja, en het project heb je nog niet helemaal afgerond. Maar komt er nog een, een soort expositie van? Ofzo? Het is nu op de website te zien. Is Kom. dat de bedoeling dat er een expositie komt? Of is het nog niet zover? Nou, er zijn al exposities geweest. Ook oh, uh, vorig... al ja, ja, ja. Vorig jaar waren we op uh, het IVFR... ...Internationaal Filmfestival Rotterdam... Okay. In de doel, met een, ja. ...een kleine expositie en een korte film. In oktober hadden we de lancering... ...op Diversity Day bij het Theater Zuidplein... met grote kubussen buiten. Mm -hmm. En misschien ken je ook nog de campagne... ...want uh, ik ben een Rotterdammer... ...die ja. heeft uh, in november en in januari... ...heeft hij uh, in de stad Rotterdam uh, overal gehangen. En we gaan nu eigenlijk... Uh, ja, dit jaar eigenlijk, langs de diverse uh, huizen van de wijk in Rotterdam. Oké. Okay. Maar ja. mensen die het willen kijken op de website, die kunnen alvast terecht, denk ik? Noem de website die kunnen even. Die ja. zeker. Ja, ja. Noem de website even. De website is ikbenenrotterdammer.nl of feestjesoprotterdam.nl. Ja, ja, ik ben een Rotterdammer, dat is, uh, dat is heel duidelijk. Dat is de basis in ieder geval van Klopt. deze fotografie-exposities. Ja, Zeker. mooi. Ga je er nog mee door? Ja, je moet nog een aantal mensen hebben. Ik moet he? nog een aantal. Ja, ik zoek bijvoorbeeld nog uh, Brunei. Zoek ik nog. Ik zoek nog een Noord-Koreaan. Ik zoek nog iemand uit Liechtenstein. Oké. Okay, ja. Um, en, en waar kunnen die zich melden? Als ze dit toevallig... via, de, via, via de website kunnen ze zich, uh, zich melden bij mij. Okay. Dan is dat allemaal duidelijk. Dan kun je de laatste foto's misschien maken... en heb je de hele complete bevolking van Rotterdam gefotografeerd... en geïnterviewd eigenlijk. <lacht> Precies, ja. ja. Dat ja. Het ja. Robert Tjalondo, initiatiefnemer van de feestjes van Rotterdam... en fotograaf. Ja, want anders had je het niet kunnen maken als je geen fotograaf was. Dus dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat er nog gaat gebeuren. Suffer, But I'll suffer if I must That's the price for loving you The price for loving you You can't have my heart to break My heart is broken anyway When the price is loving truth The price is loving you and You can't have my heart to break My heart is yours anyway For loving you if that's the price for loving you, if that's the price for loving you. David Knopfler, het broertje van The Price for Loving You. En dat was de late avond van dinsdag 31 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houdt voor de inhoud op onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De carpenters blijven nog even bij je. Fijne nacht. Tears have fallen It's gone It's just gone Where's the method to this madness As we create this suffering And we do each other Why is that so hard for me to see? Says it's gone. Where the tears have fallen It's gone It's just gone It's gone